7 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De honderden Palestijnen die vandaag zijn vrijgelaten door Israël... zijn als helden onthaald. Alleen al in de Gazastrook kwamen tienduizenden mensen bij elkaar... om hen te verwelkomen. Op de westelijke Jordaanufer werden ze ontvangen... door de Palestijnse president Abbas. Hij noemde de vrijgelaten gevangenen vrijheidsstrijders. Internationaal is verheugd gereageerd op de ruil. Waarbij Israël vandaag zo'n 500 Palestijnen vrijliet en als wisselgeld de Israëlische militair Gilad Shalit terugkreeg. Onder andere VN-chef Ban Ki-moon, de Britse premier Cameron en de Franse president Sarkozy hopen dat de ruil een stimulans is voor het vredesproces in het Midden-Oosten. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken zei dat zijn ze gelukwensen uitgaan naar Shalit. De Israëlische militair kwam vanochtend vroeg vrij. Vanmiddag is enige opschudding ontstaan door een stoet geblindeerde limousines met motoragenten bij het UMC in Utrecht. Veel mensen vroegen zich af wat er aan de hand was en op Twitter verschenen berichten waaruit kon worden afgeleid dat koningin Beatrix een hersenbloeding had gehad. En dat werd door de Rijksvoorlichtingsdienst direct tegengesproken. Later bleek dat het ging om een politieoefening die was bedoeld om een staatshoofd zo snel mogelijk naar een ziekenhuis te kunnen brengen. De fout ontstond doordat het SBS6-programma Show Nieuws de zoekterm hersenbloeding Beatrix per ongeluk via Twitter verspreidde. Een arrestatieteam heeft in Amsterdam een aantal verdachten... van een reeks gewelddadige roofovervallen opgepakt. Waaronder overvallen op juweliers. Een van de arrestanten wordt verdacht van betrokkenheid bij de overvaller op juwelier Hunt in oktober vorig jaar. Fred Hunt, de broer van de winkeleigenaar, werd door de overvallers doodgeschoten. Het onderzoek in deze zaak is nog in volle gang en justitie heeft 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Het weer. Vanavond aan de kust enkele buien. Land inwaartse overwegen droger staat een flinke westen tot zuidwestenwind. Morgen weer veel wind en buien met kans op onweer en hagel. Het wordt een graad of 11. Vanaf donderdag droger en meer zon. S'nachts wordt het wel kouder. Dit was het NOS-journaal. ANB verkeersinformatie. De avondspits is alweer zo goed als voorbij. Nog een paar restanten op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Daarnaast heeft van een ongeluk tussen Deventer en Badmen 4 kilometer. Maar goed, het gaat weer rijden. De weg is weer vrij. En de A50 van Arnhem naar Os voor de Waalbrug bij Ewijk 2 kilometer. Ondernemers willen ondernemen. Daarom heeft ABN AMRO Your Business Banking. Daarmee heeft u meer tijd om te ondernemen.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 En doe de test. Ja, bij ons krijgt u ook een aantrekkelijke spaarrente. Doe de rentevergelijker op regiobank.nl. Dit is radio 1, de NTR. Kenstof. Ja, Dames en heren, goedenavond. Haar nieuwe roman, De Verdovers, gaat over de ongrijpbaarheid van onze driften en verlangens, over de heilzame werking van werk en discipline en over de vraag wat we nou met onze trauma's moeten verdoven of juist laten voelen. En om te begrijpen wat verdoven precies doet, liep onze gasten stage bij de afdeling anesthesiologie van het VU mee, Centrum in Amsterdam. Hier is Anna Enkvist. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ben jij zelf wel eens onder algehele verdoving geweest? Ja, twee keer. En ik moet zeggen, ik vond het verrukkelijk. Verrukkelijk, ja. Ja, ja want als, als het goed is, dan begrijpt de anesthesist... dat je eigenlijk regedieert tot de status van een heel klein kind. En dat je als het ware naar bed gebracht moet worden. Dat zag ik ook daar in het ziekenhuis. De goede anesthesisten die zeiden tegen die patiënt... Van, ga nou maar lekker slapen, ik zal voor je zorgen. Ik maak je straks weer wakker. Ze Zo van niks in de aan de hand. En wij nemen de zorg over. En jij vindt niets prettiger dan dat? Nou ja, ik vond dat heel erg prettig. Maar ik weet ook dat er mensen zijn die dat juist verschrikkelijk vinden. En je moet natuurlijk de controle opgeven. Ja, en daar heb jij totaal geen moeite mee, begrijp ik in, in deze gevallen niet, nee. nee. Ik ben ook ontzettend blij dat ik het allemaal niet hoef mee te maken. Maar ik heb ook daar tijdens die stage patiënten gezien... die het veel liever wel allemaal meemaakten. Dus dan kregen ze een lokale verdoving. Maar dat zijn meestal hele onaangename en uh, ja, je maakt alles mee. Je ziet hoe die mensen daar op je knie, in je knie aan het werk zijn. Ja, daar hangt een lap voor of zo. Maar je, ja, je ziet hun gezichten en je hoort ze met elkaar praten. Het lijkt mij werkelijk verschrikkelijk. En mag ik je vragen, na aanleiding waarvan je al geheel verdoofd moest worden? Of komen we dan met vinger in de pols terecht? Ja, dat lijkt, pols. Dat, dat lijkt me wel, ja. <laughs> Oké, okay, dan gaan we daar <laughs> verder niet op door. Maar het feit is dus dat jij het alleen maar prettig vond... dat er iemand was die jou zo dekte ja, ja. en ga jij ja. maar lekker slapen. Ja, warme dekentjes krijg je. En ja, oh echt. Ik vond het heerlijk. Ja. Ja. En je hebt daar stage gelopen. Hoe lang heeft dat geduurd dan? Nou, dat was eigenlijk een soort hinkstapsprong... Uh, ik ben eerst enorm veel gaan lezen. Het handboek Anesthesiologie. Want ik denk als ik wat vraag, dan wil ik het antwoord kunnen begrijpen. Mm -hmm. Dus dat heeft wel een maand of twee geduurd. Hadden we allerlei medische handboeken doorgewerkt. Toen ben ik uh, anesthesisten van die afdeling gaan interviewen. Echt diepte-interviews van anderhalf uur. Dus waarom ze dat vak gekozen hadden. Wat ze er leuk aan vonden. Wat ze er moeilijk aan vonden. Of ze wel eens uh, het idee hadden van... De... ik hou het niet meer vol... Uh, of ze collega's hadden gehad die zich hebben gesuicideerd. Of ze collega's kenden die uh, aan de opium verslaafd geraakt waren. Er ja. is dus, dus echte, echte gesprekken gevoerd. En daarna ben ik begonnen met uh, stage lopen. En dat heeft een uh, maand of drie geduurd. En dan was ik zo twee of drie dagen in de week in het ziekenhuis. En echt hele dagen. Dus, dat dus om, om half acht uh, beginnen. Om half acht beginnen. En dat liep dan vaak door tot avond zeven uur. Ik heb ook diensten gedaan. Dagdienst, nachtdienst. Je kijkt ja. erbij alsof je het heerlijk vond. Ja, maar dat vond ik ook. Ik vond het geweldig. Je krijgt een kans om je echt helemaal te verdiepen in zo'n vakgebied. En uh, nou, Het is echt wel de verdienste van die uh, afdelingsmedewerkers dat ze mij dat ook hebben laten doen. De mensen waren toch allemaal zo openhartig... en lieten mij delen in hun denkprocessen ook. Hè, als ze bij een patiënt geroepen werden tijdens zo'n dienst... wat zou er aan de hand zijn, wat moet ik doen? Ik kon helemaal volgen hoe iemand dacht... of in sommige gevallen meepraten... En ja. dat lees je dus allemaal terug, want er komen uh, verschillende heel spannende karakters in het boek uh, terecht. Die ja. duidelijk gebaseerd zijn op verhalen die jij hebt opgedaan. Ja, ik heb met, met de discretie, daar heb ik van tevoren natuurlijk veel over nagedacht. Ik heb alle patiënten geanonimiseerd in de zin van dat ik uh, de herkomst veranderd heb. Geslacht als het kon veranderd, uh, dat soort dingen. Hè. Dus dat de patiënten absoluut niet herkenbaar zouden zijn. Bij de artsen heb ik het zo gedaan dat ik toch karakter... Trekken of manieren van praten van sommige mensen echt wel geleend heb. Hm. Ik denk, ja, het ziekenhuis heeft me uitgenodigd... dus het ziekenhuis komt ook in dat boek. Ja, Nou, het uh, levert uh, zeer uh, spannend materiaal op. Zo dadelijk uh, uh, ga je ook iets voorlezen. Nog heel even naar uh, het nieuws van vandaag. Uh, nou ja, het, het nieuws is wel uh, de Israëlische uh, militair uh, Shalit... die na uh, een eenzame opsluiting van vijf jaar en vier maanden... Zonder daglicht vrij is gekomen. Hoe kijk jij daarnaar, als je die jongen ziet? Ja, ik heb hem nog niet gezien, want ik ben de hele dag zo druk geweest. Ik heb helemaal geen televisie gezien. Maar uh, ja, als hij er gezond en fris bij zit en goed bij zijn hoofd, dan zou me dat enorm verbazen. Ja, hij is en... flauwgevallen in de helikopter. Uh, de helikoptervlucht naar zijn ouders. En ja. toen is hij flauwgevallen, maar wel weer bijgekomen. Dus fris en helder zit hier inderdaad niet bij. Nee, want het is wel bekend dat die eenzame opsluiting. en met name het gebrek aan zintuigelijke prikkels. dat dat een desastreus effect op de hersenactiviteit heeft. Hè. Ons brein is erop gericht. is gericht op prikkelverwerking. Mm -hmm. En als die prikkels niet worden aangeboden. dan gaat het, gaan de hersenen zelf die prikkels verschaffen. Dus dan, krijg, dan ga je dingen zien en horen. die er helemaal niet zijn. Je gaat dus eigenlijk hallucineren. Dus je wordt gewoon gek gemaakt door die eenzame opsluiting. Het is een hele, ja, echt een, een heel gemeen bedachte vorm van marteling. Ja, afschuwelijk. En heb je, ben je dan doorlopend aan het hallucineren? Of gaat... Ja, mensen reageerden ook verschillend op. Er zijn ook wel verhalen bekend van mensen die zo'n uh, geestelijke discipline hadden... dat ze zichzelf die prikkels gingen verschaffen. He, bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, Gedichten die ze uit hun hoofd kenden, uh, steeds herhalen. Ja, ja. Of, of plots van boeken uh, voor aan zichzelf vertellen, weet je wel. En dan met een zekere discipline. Dat of een prachtige uh, film uh, over. Fuga's van ja. Bach of zo, ja. weet je wel. Maar ik denk wel eens, god, ik zou er werkelijk geen, geen, geen raad weten. Een situatie mijn geheugen is zo slecht. Ik zou echt na het thema van zo'n Fuga al ophouden. Een tweede <lacht> thema niet eens meer kunnen bedenken. Maar jij hebt dan tenminste die Fuga's van Bach. Ja goed, maar je zou dus eigenlijk, je zou eigenlijk veel meer kant en klaar echt in je geheugen moeten hebben. En dan zou je je misschien beter redden in zo'n situatie. Hm. Maar het is dus een hele bedreigende situatie voor de geestelijke gezondheid. Ja, dat mag duidelijk zijn. Um... De tegel ligt daar, met de vraag of uh, uh, daar iets opgeschreven kan worden. En uh, luisteraars kunnen zich ook melden, kunt vragen stellen... opmerkingen plaatsen, gaan naar onze website radiokunststof.nl. Uh, Anna Enquist zit inmiddels, ik geloof, 25 jaar uh, in het vak, hè? Althans, in het vak van schrijven. Ja, nou, niet helemaal, hoor. Ik geloof, mijn, uh, mijn eerste dichtbundel, soldatenliederen... is precies 20 jaar geleden uitgekomen, oktober 91. En uh, ik, als ik het goed heb ben ik in... 1988 voor het eerst in druk verschenen met een gedicht... in het tijdschrift Maatstaf, Maatstaf wat nou niet meer bestaat. Nee. Maar dat was ook een tijdschrift dat werd uitgegeven door de Arbeiderspers. Dus toen ik daar die gedichten in had gepubliceerd... kreeg ik van Theo Sontrop, die was toen daar de uitgeefdirecteur... of hoe dat toen heette, kreeg ik een brief van... Goh, mevrouw heeft u nog meer en kunnen we eens een afspraakje maken. En publiceerde je toen gelijk onder de naam Anna Enkwist eigenlijk? Ja, want ik werkte toen bij het psychoanalytisch instituut en in die tijd was het zeker nog zo dat als je analyticus was dan uh, mochten patiënten helemaal niks van je nee. weten dan moest je heel anoniem en neutraal Door het leven zijn gaan. dus ik dacht en ik had daar ja ik was daar gewoon staflid. dus ik denk uh, goh als ik daar als ik gedichten ga publiceren dan word ik ontslagen weet je wel en toen, uh, toen ja, de... had dat gekund denk je in die tijd, ja, ik of denk alles kan. Ik overdrijf natuurlijk, maar, uh, maar. Het was echt niet de bedoeling het, dat. Het, het was absoluut niet de bedoeling. En toen dacht ik aan uh, Rutger Kopland, uh, ja. die is psychiater in Groningen, en uh, die schreef dan. Uh, oh, oh, Kopland zette die onder zijn gedichten, maar als hij een artikeltje schreef, wat ik in die tijd ook wel eens deed, iets op vakgebied, uh -huh. dan zette die zijn eigen naam eronder. Toen dacht ik, nou, dat is de oplossing. Zo ga ik het ook doen. Terwijl je toen helemaal niet, want ik, ik verdiepte me uiteraard nog weer in je, uh, helemaal niet in die wereld van poëzie. Thuis Je begon zomaar ja, gedichten te. Ja. ja, het was een soort noodmaatregel, denk ik, achteraf. Want uh, ik had tot die tijd eigenlijk altijd het piano spelen goed bijgehouden. Maar door dat werk op dat instituut en die hele psychoanalytische opleiding had ik zo weinig tijd. Ik had ook jonge kinderen. Dat ik kon niet meer drie uur per dag piano studeren. Dus dat niveau dat ging achteruit en ik kon dat helemaal niet tegen. Ik vond het zo verschrikkelijk dat ik niet meer zo goed kon spelen als uh -huh. tijdens mijn eindexamen. Uh, toen heb ik besloten die piano helemaal dicht te doen. En, uh, helemaal dicht? Ja, dus helemaal niet gespeeld. Ik heb jaren en jaren helemaal niet gespeeld. Maar in die tijd ben ik dus gedichten gaan schrijven. Dus ik denk dat die, Want er moest iets. Maar die hang naar muziek en, en dat, dat, dat, dat, dat, dat vervatten van wat je voelt in, in, in ritmische, melodische eenheden, hoe je het noemen wil, mm -hmm. uh, ja, daar had ik kennelijk enorme behoefte aan. En toen ik dat niet kreeg van de piano, ben ik dat mezelf gaan verschaffen. Nou ja, net als, uh, als die gevangenen waar we het net over hadden. Ja, ja, ja. En toen kwam er dus uh, ja, vrij muzikale poëzie uit... En dan hebben we het niet over verdoven, hè, waar we het zo dadelijk nee, over gaan nee, hebben. Dit nee. is juist het tegenovergestelde nee, daarvan. Nee, dit is poëzie. Dat gaat natuurlijk echt toch om het naar boven halen van, van uh, verborgen of, of lastig gevoel. Ja. Ja. Goed, Nou, we zijn nu vele jaren uh, verder in elk geval. En inmiddels ben je ook romancier geworden. Uh, 2008 verscheen je uh, laatste roman, Contrapunt. En toen dacht je dat je uitgeschreven was. Ja, dat eigenlijk public. alle... Onderwerpen die ik vanaf het begin van mijn uh, zogenaamde schrijfcarrière. Zogenaamde bedacht. schrijfcarrière? Ja, ik kijk er toch altijd een beetje schuin tegenaan, weet je, omdat het een. een ik, ja, ik ben natuurlijk schrijver en dichter, maar het is toch een vak wat heel laat tot mij gekomen is. En uh, ja, mijn. Echte identiteit voel ik toch meer in het psychotherapeut zijn en eventueel in het muzikus zijn. Nog steeds. Ja, nog steeds. Maar ik, ik aanvaard het in dankbaarheid hoor. En ik wil ook helemaal eigenlijk geen afstand scheppen daartoe. En, maar uh, ik gaf als ik nou dingen zou moeten opgeven, als iemand met het mes op de keel zou zeggen van uh, je moet een van die drie dingen laten vallen, dan zou ik dat schrijven als eerste laten vallen. Nee, je dat nou? Ja. En waar zit hem dat dan in? Ja, ik denk omdat het zo laat, to, laat is gekomen, dan kan je er toch wat lastiger mee identificeren. En ik zou niet kunnen leven zonder muziek maken, dus dat, daar blijf ik sowieso aan vasthouden. Uh -huh. Ik heb altijd ontzettend veel plezier en bevrediging in mijn vak als psychotherapeut gehad. gehad en dat zeg je? Dat, dat heb ik nog steeds. Ja. Want ik werk nog steeds voor een klein gedeelte. En... Uh, ja, ik vind dat ook gewoon een volwassen en fijn vak. Dus dat zou ik ook niet op willen geven. En dat schrijven, ik denk, ja, god, ik heb toch al een heleboel geschreven. Maar in ieder geval, die onderwerpen waren op, na Contrapunt. Ja. Ik wist van het begin dat ik uh, proza ging schrijven van... nou, ik wil iets met die opera Don Giovanni doen, dat werd het meeste stuk. Ik wil iets met de spelen doen, dat werd het geheim. Nou, heb ik nog de ijsdragers gemaakt over zo'n psychiatrisch ziekenhuis... waar ik heel lang in de Raad van Toezicht zat... En uh, ik wilde heel graag kapitein Koek. Nou, dat kon ik pas gaan doen toen ik mijn baan had opgezegd. Omdat dat zo ontzettend veel research de en de de tijd uh, vroeg. Ja. En ja, natuurlijk toen mijn dochter, onze dochter gestorven is... was het toch wel een groot verlangen om... Uh, ja, over haar of, of ja, over de dood van een, van een jonge vrouw te schrijven. Dat heeft een aantal jaren geduurd voordat ik daar de juiste vorm voor te pakken had. Maar ja, toen ik dat af had, toen dacht ik, ja, nu is het wel klaar. Ja, dit, dit is het. Dit is het, ja. En toen kwam het VU Medisch Centrum met een ja, vraag. Ja, dat was echt een idioot toeval waar ik ontzettend blij om ben, hoor, achteraf. Want ik zat dus, ja, ik had een dichtbundel nog gepubliceerd. En toen zat ik bij Wim Brands in dat uh, televisieprogramma over boeken. En de andere gast was Bert Keizer En die had als eerste schrijver in die serie van het uh, VU Medisch Centrum een boek geschreven. En die zei tegen mij, zou dat nou niks voor jou zijn? En toen dacht ik ineens, ja, natuurlijk, dat is het. Ja, want even uitleggen op het... VU Medisch Centrum is uh, uh, een man, Arco Odewald heet hij... en die had bedacht, uh, ik ga schrijvers uitnodigen... en ze op een ja. afdeling laten ja, rondlopen. Hij organiseert is... al jaren allerlei dingen... Uh, uh, waarbij hij probeert dan uh, het medische in verband te brengen met literatuur. Uh -huh. En uh, nou, dit is dan een vrij recent uh, project. Dat heet Schrijver op de afdeling. Dus uh, Bert Keizer was daar als eerste voor gevraagd. De verpleeghuisarts hè, ja. oorspronkelijk. En hij mocht dan een afdeling kiezen. Hij heeft de neurochirurgie gekozen en hij heeft daar een paar maanden rondgelopen. En heeft daar een ja, soort documentaireachtig boek over geschreven. Mm -hmm. Over zijn eigen ervaringen en over hoe dat daar allemaal toe ging. Ja, ik was dan de, de tweede. En uh, ja, ik wist meteen, ik ga die anesthesiologie gaan kiezen. Want ik vind dat zo'n uh, verborgen vakgroep... niemand realiseert zich hoe belangrijk die mensen zijn. En het zijn ook heel vaak, uh, of waren vroeger althans, heel verlegen types. Ja, want leggen eens uit, ken je al een anesthesist? Want... Ja, nou, toevallig is mijn buurman uh, anesthesist. Maar bij een heel ander ziekenhuis... Uh, maar over het vak hebben we het eigenlijk nooit: als we elkaar daar zo uh, bij die huizen tegenkomen. Maar ik kende dus wel iemand. En ja. met hem wel gesproken over. Het nou, vak, ik had met niet? hem wel eens gesproken, want. Uh, uh, dat, die fascinatie met die uh, anesthesiologie, dat was er toch al een tijdje. En ik had wel eens gespeeld met de gedachte om een detective te gaan schrijven, of zo die dan, nou ja, waar, waar dan ook een operatie of zoiets. Of iets met opium. Nou, ik had ja, al een vage informatie. Dus ik had met hem wel eens gesproken. Toen zei hij van, nou ja, als dat nou vaste vormen aanneemt, dan kan je wel eens bij mij. Hè, dan zorg ik wel dat je bij ons een, een paar keer mee ja. kan kijken. Dus toen ik die uitnodiging van de VU had gekregen... Nou ja, het ging dus zo, dus ik zat bij Wim ja, Brandt ja, ja. met Bert Keizer en Bert zei, is het niks voor jou? Ik zei, ja, dat is zeker iets voor mij. En toen werd ik diezelfde week opgebeld. Door Arco Odewald. Van uh, nou, zullen we eens gaan praten. Ja. En toen ging dat dus allemaal van start. Dus toen moest ik tegen mijn buurman weer, weer zeggen: van uh, het gaat niet door bij jou. Want ik heb nou nog iets gaat veel beter. Ja. Ik ga gewoon maandenlang naar op die vuur rondkijken. Maar hij heeft het me niet kwalijk genomen. Mijn buurman hij heeft zelfs. Uh, het manuscript nog gescreend toen het klaar was... op uh, uh, anesthesiologische onvolkomenheden. Want ik dacht, als ik dat aan een van die anesthesisten van de vuur vraagt... gaan ze toch alleen maar kijken, kom ik erin ja, voor? Ja, ja, en, die uh, kunnen niet meer goed... Uh, nee, dus ik moet iemand uh, hebben die er wat verder van af staat En hij heeft dat dus voor mij gedaan, daar was ik heel blij en om. En heeft hij er nog wat uit kunnen halen wat niet klopt? Hij heeft een paar dingetjes eruit gehaald gaf uh, uh, één dingetje van hoe die mensen onderling spraken, dat hij vond dat het niet helemaal klopte. Ja. En ook één ding van die hele grote operatie op het eind van die aortaprothese. Dan wordt er dus zo'n hele grote stofzuigerslang in een patiënt gemonteerd. En die ligt van tevoren te wachten in een bak. En is helemaal fel oranje gekleurd. Uh -huh. en, uh, dus ik had gezegd, hij ligt te wachten in een bak met jodium. Nou, toen zei Bart, mijn buurman, nee, hey, dat kan nooit jodium zijn, want dat is toch lichaamsvreemde stof. En dat kan niet in dat lichaam laten zitten. dus is vast iets anders. Dus hij gaat zoeken. Het moest een of ander zeldzaam antibioticum zijn... met een hele ingewikkelde naam. Dus ik heb er een antibioticum van gemaakt in het boek. Dus ja. daar heeft hij me voor uh, beschermd. Met Tra dank aan Bart. Met buurman. dank aan Bart, ja. ja. ja. Maar uh, je moet dus veel van scheikunde weten. Even, voor een anesthesist. Het enige wat de meeste mensen weten is... nou, die komt er dan bij als je verdoofd moet worden. Ja. Maar wat, is, wat behelst het vak... Nou eigenlijk precies. Nou, dat verdoven is een uh, is ook uh, ja, een soort drietrapsraket. Uh, uh, uh, om het heel uh, gegeneraliseerd te zeggen, je brengt een patiënt of ze brengen een patiënt in slaap mm -hmm. met een middel als propofol. Maar dat kan ook via een kapje op neus en mond met sevoflurane of isofluraan, dat zijn gassen waardoor je uh, wegraakt. Um, wat er dan gebeurt is dat er pijnstilling wordt ingespoten als stap 2. Dus dat zijn eigenlijk altijd morfine-derivaten die ingespoten worden. En als derde stap wordt ingespoten spierverslappers. Zodat de patiënt geen onwillekeurige bewegingen maakt. En hoeveel tijd zit er tussen de eerste verdoving en de daadwerkelijke operatie? Of verschilt dat? Dat verschilt heel erg, want bijvoorbeeld met een keizersnede onder uh, algehele anesthesie gaat dat heel erg snel. Ja, dat moet waarschijnlijk ook meestal heel ja, erg snel. Ja. Dat uh, patiënt uh, is weg en meteen gaat het mest erin. En pas als het kind eruit is, gaat er opium erin. Want anders wordt het kind weer verdoofd. Dus, allemaal, dus het, het kan snel, maar het kan ook wat geprotraheerder zijn in de tijd. Maar dit geeft dus al aan hoe riskant het vak is. Want iets ja. te veel, iets te weinig. Ja. Of... ja. Het is een veel ingewikkelder vak dan je, dan je zou denken. En uh, er is ook een enorme progressie in dat vak gemaakt de afgelopen decennia. En vroeger was het toch zo dat iedereen die narcose had gehad daarna in bed lag te braken. Nou, dat zie je nauwelijks meer. Dus het wordt allemaal zo fijn afgesteld en zo gekeken: van is iemand allergisch voor dit? Nou, dan nemen we dat. Of leidt hij aan zus of zo? Nou, dan moeten we een beetje meer van dit of dat. Allemaal heel ingewikkeld. Kon ik ook niet allemaal volgen hoor. Maar grote lijnen. Uh, door jouw uitvoerig, uitvoerige research op nou, voorhand? De, door de vriendelijkheid en de toegankelijkheid van die anesthesiologen die daar rondliepen. Die, mij gewoon, ja, die zagen mij natuurlijk uh, nieuwsgierig en geïnteresseerd kijken. Dus die gingen me dan ook uitleggen wat ze deden. En dan vroeg ik, waarom nou niet dit en wel dat? En dan net, vorige keer deed je toch zus of zo? Ja, maar dat doe ik nu hier en daarom, weet je wel. Dus ja, het was echt... Uh, ik heb, ik heb gewoon ontzettend geboft met die mensen met wie ik daar uh, mocht samenwerken. Ja, en je mocht ook alles, hè, maak ja. ik op uit het boek. Want je was ja. bij verschillende operaties. Nou, dat heeft mij toch echt wel verbaasd, hoor. Ik ben een paar dagen meegelopen met een uh, hele leuke uh, cardio-anesthesist... die dus, uh, zich toegelegd had op, uh, op hartoperaties. En dan zei hij soms van, ga nou even op mijn bankje staan. Want ze hebben dan zo'n bankje. Hè, achter het hoofd van de patiënt kan je dan opstaan... en dan kan je over het doek kijken in die borstkas, wat die chirurg aan het doen is. is dus ga nou even daarop staan. Dus ik stond daar te kijken, in zo'n open hart. En toen dacht ik van, god, ik had daar wel kunnen gaan staan... braken in die thorax, weet je wel. Dus ze vertrouwen je toch toe dat je dat, je dat niet zal doen. Hè? Dat je je realiseert van, de boel moet Het is al een kwestie, het kan alles aan. ...te stil blijven, ja. Maar heb dus, jij dan helemaal geen huiver? Nou, de allereerste ochtend toen ik erheen ging zo'n ochtends heel vroeg, toen dacht ik... toen merkte ik aan mezelf dat ik wel gespannen was. En toen zei ik ook tegen mezelf... nou ja, je, god, je mag het toch ook wel eng vinden. Hmm. Mensen worden helemaal opengesneden. Uh, mag je het toch eng vinden? Nou, en toen vloeide dat eigenlijk weg. Ja. Nee, ik was eigenlijk altijd heel erg geïnteresseerd. Wat, wat is het plan van nee, die Iemand die dat soort programma's ook bekijkt, of wel? Nou, die programma's misschien niet. Maar wat ik bijvoorbeeld altijd met heel veel plezier heb bekeken... is een serie als IR... Heb ja. ik echt 14 jaar lang gevolgd. Ja, ja, ja. 14 jaar lang? Ja, ja. ja, zo lang heeft hij gelopen. Ja. En, en waar zit hem dat dan in? Ja, ik vind dat gehaast, ik, ik dat vind ik leuk. Dat vond ik nu in die stage ook. Als je dan in de nachtdienst of zo, dan wordt er iemand binnengereden in die shockroom. Of wat zou er aan de hand zijn? En moeten we dit, moeten we dat? En ja, dat? Dat vind ik leuk. Iemand die onder druk beslissingen moet nemen. Dat vind ik leuk om naar te kijken. Hoe gaat dat dan? Ja. Heb je het zelf nooit overwogen? Want je, je bent geen uh, psychiater, maar psychotherapeut. Dus ja. geen medicijnen ja. gedaan. Ja. Heb je dat wel overwogen? Ja, ik denk dat ik dan toch ook in die... Therapiehoek terecht gekomen was hoor. Want ik vind dat zo'n bevredigend ja. vak. Maar ja, ik weet het niet. Ik heb ook naar aanleiding van, van dat verblijf in het ziekenhuis er wel eens over gedacht. Ik denk, ja, als het zo geweest zou zijn dat ik medicijnen was gaan studeren, dan had ik vast ook wel. Uh, bevredigend werk in gevonden. Hm. Ja. In ieder geval, ik heb het altijd ook tijdens de studie al... het was gelukkig in mijn tijd heel uitgebreid... dat je heel veel fysiologie en neurologie kreeg. Die dingen heb ik altijd heel erg leuk gevonden... ook wel goed bijgehouden. En dat kwam me nu wel te staden. Ja. ja. Wil je uh, een uh, scène uit het boek voorlezen? Even een slokje water. En ja. uh, het betreft hier een uh, operatie. Ja. Door een van de oh. favoriete... Chirurgen? Ja. Half vijf. Haringsma hecht de helfte van het gekliefde borstbeen aan elkaar... met ijzerdraad en een nijptang. Onder zijn masker fluit hij een liedje. De perfusieploeg ruimt op, schuift het toestel aan de kant... en rolt de slangen op. De hele dag werd er in opperste concentratie gewerkt... Aan de zuidzijde van de patiënt stond de artsassistent-chirurgie een 30 centimeter lange ader los te prepareren. Terwijl de chirurg ten noorden van het middenrift de thorax openwrikte. Het hart, half bedekt door een gele gelaag vet, werd stilgelegd en de patiënt koelde af. Hij lag grotendeels naakt op tafel. Niets bewoog meer aan hem. Het was alsof de dood de regie had overgenomen. Dat leek maar zo. De perfusiejongens voorzagen de organen van zuurstof... via gekleurde slangen, rood voor de toevoer... blauw om het zuurstofloze bloed weg te zuigen. Meer blauw, schreeuwde Haringsma. Meer blauw, herhaalde de perfusieassistent in een bizarre beurtsang. Suzanne goochelde met heparine om stolling tegen te gaan... en hing de ene na de andere zak met vocht aan de infuusstandaard... om voor voldoende vulling te zorgen. Het ontbreken van leven was een schijnvertoning... waaronder zich een volledig, weliswaar kunstmatig, metabolisme schuil hield. Haringsma had scheldend en tierend de verrotte hartkleppen losgesneden... en begon de eindeloze serie hechtingen voor de vervangende klep aan te leggen. Monnikenwerk dat het slechtste in hem bovenhaalde... Gelukkig verstond de Indiaanse OK-assistenten OK tegenover hem niet wat hij zei... en bleef ze hem vriendelijk scharen en tangen aanreiken. Op de buik van de patiënt had ze een magnetische badmat gelegd... waar het gereedschap aan vastkleefde. Suzanne zag hoe ze de handen van Hariksma aandachtig volgde en probeerde op het ritme van zijn handelingen te anticiperen. Op elke hapering volgde een vloek... Suzanne had zich afgevraagd of ze er iets van moest zeggen. Het was s ochtends al begonnen. De nieuwe lampen deugden niet, de wandcomputer was stuk... en het opgewonden gekanker ging de hele dag door. Dit is de manier waarop hij werkt, dacht ze. Ik verstoor zijn concentratie als ik hem erop aanspreek. Hij gedraagt zich onmogelijk. Maar als zijn collega's geen oplossing meer zien... vragen ze hem om erbij te komen. En dat doet hij. Als het om zijn patiënten gaat, is niets hem te veel. Uren later zweefde de kunstklep aan een bundel zwarte draden neer... en landde in het hart van de koude patiënt. Draad voor draad knoopte de chirurg de hechtingen vast. Een zucht van verlichting ging door de operatiekamer. Haringsma begon de bypass aan te leggen met het losgeprepareerde vat... dat als een bleke regenworm in een schaaltje lag te wachten... Zinloos, deze hele exercitie, ziste hij. Met zulke beroerde vaten is het gauw afgelopen, zonder van die dure klep. Toen was het klaar en wachten ze op wat zou komen. Ging het hart uit zichzelf weer kloppen. De chirurg hield de peddels bij de hand. Ademloos keken ze toen hoe de hartspeer trilde, zich kromde, zich overgaf aan het vertrouwde ritme. Haringsma ontdekte nog een lek en wurmde een extra hechting onder het hart. Iemand kwam bij hem staan met een bekertje koffie. Hij lurkte aan een rietje en liet zich op een kruk zakken. Suzanne pompte de patiënt vol met verwarmde drukinfuse. Ze schoof een stofzuigerslang waar hete lucht uitblies onder het laken... dat nu over de patiënt was getrokken. De temperatuur moest omhoog. Dat zou tijd nemen. Op een bord aan de wand stonden de gazen opgetekend... die in de patiënt waren verdwenen. Hoeveelheid, soort. De omloop vouwde de, be de, de bebloede vodden langzaam en netjes op. Ze legden ze op stapeltjes met de etiketten erbij. Ze telde, ze streepten weg. Ze telden nog een keer. Het was half vijf. Anne Enkwis leest voor uit haar nieuwe roman De Verdovers... Suzanne is een van de hoofdpersonages ja. uh, uit het boek. Ja. Anesthesist, uh, getrouwd met Peter, psychotherapeut. En een hele goede vriend uh, van Peter is Drik. En dat is dan weer de broer van Suzanne. Ja. Is ook psychotherapeut. Dus je hebt de setting van het ziekenhuis en dat van de psychotherapie. Dat was, was ook mijn opzet om, om die twee vakken met elkaar uh, ja, tegenover elkaar te zetten... en ook in de loop van de roman te verweven met elkaar. Want ik vond, vind het eigenlijk zo aardig dat het uitgangspunt zo verschillend is. In mijn tak van psychotherapie, de psychodynamische of psychoanalytische psychotherapie... gaan we er toch van uit dat het voor iemand goed is om te voelen wat er werkelijk in hem omgaat. Hè? En met name als het om hele nare gevoelens gaat. Uh -huh. en mensen verdringen die gevoelens, bouwen daar weerstand tegen op... en wat je in de therapie probeert te doen, is die weerstand afbreken... en ja, de patiënt zo ver krijgen dat hij mag voelen wat er werkelijk aan de orde is. Ook als dat pijnlijk is. En dus in zekere zin gaan wij ervan uit dat het pijn kunnen voelen is gezond is goed... De anesthesist beschouwt pijn als een vijand. Het, als een patiënt pijn voelt, dan moet er een verdovende spuit in. Hup, zo snel mogelijk weg. Dus dat is totaal uh, tegenover elkaar gesteld. Dus het leek mij aardig om dan een broer en een zus te hebben die elk een van die vakken vertegenwoordigen. Ja. Ja. Maar het is een totaal verschillende pijnbeleving. Toch? Dat is waar. Het gaat natuurlijk om totaal verschillende pijn, maar toch heeft het iets van een glijdende schaal. en Je hebt mensen die bij het minste of geringste... Uh, paracetamol of aspirine nemen. Je hebt ook mensen die denken van... nou ja, ik wacht er even mee, want die pijn is een signaal. En ik wil graag weten hoe erg... Uh, ik eraan toe ben. Wat voor een ben jij er eigenlijk? Van het laatste. Ja, ja. Ik wil liever weten wat er aan de hand is. En waar zit het? En, ja, en precies hoe ja. erg is ja, ja, moet ik er iets mee? Of gaat het wel weer over? En dan verdraag ik die pijn liever dan dat ik helemaal niet weet wat er, wat er aan de hand is. Zijn dat karakterkwesties eigenlijk? Ben weet jij ik daar? Niet. Weet, ik niet. weet ik niet. Ik geef ook geen, geen in dat boek geen, geen oplossing. Die is er ook helemaal niet hoor. Maar het was meer mijn bedoeling om dat dilemma aan de orde te stellen. Er zijn natuurlijk ook heel veel vormen van psychotherapie, die er alleen maar op gericht zijn... de boel toe te dekken. En een beetje stevig te erop te leggen. Ja, ja. Ja, en soms is dat ook geïndiceerd. Hè? Want je kan niet zeggen het een is goed en het ander is verkeerd. Maar je moet eigenlijk per patiënt kijken van... wat zou er nou voor deze persoon goed zijn? En kan die dat ook aan? Kan die dat ook hebben? En kan bijvoorbeeld bij mijn soort therapie... kan die het ook opbrengen om een paar jaar lang elke week te komen... en geconfronteerd te worden met die angsten of die woede... of dat verdriet wat hij eigenlijk niet voelen wil... Ja, want dat verschilt natuurlijk per persoon, maar het verschilt ook... ik bedoel, het hangt er natuurlijk ook vanaf wat voor trauma... Wat eraan, ja, ja, inderdaad, wat je kan ook... Uh, het is ook zo dat sommige trauma's, die zijn zo onverwerkbaar... dat je daar ook helemaal niet naar moet streven. Dan is het veel beter om dat toe te dekken... en iemand te leren met de littekens van zo'n trauma om te gaan. Ja, en wat ja. is dan toedekken? Is dat dan verdoven, in zekere zin? Ja, dat zou je verdoven kunnen noemen. Ja. En daar ja. zijn dan verschillende... Of afleiden. Hè? Of uh, dat je jezelf aanwint van... nou, die, die gang laat ik mijn gedachten niet ingaan. Ik neem een bochtje. Ja, zoals bijvoorbeeld de vrouw in Contrapunt. Je vorige roman, die als een bezetene uh, piano gaat spelen. Ja, dat is een vorm van verdoving. Maar ik geloof, het, bij haar zie je eigenlijk wel dat ze het af laat wisselen. He, ze laat wel degelijk haar herinneringen haar verdriet opkomen. Uh, maar soms wordt dat dan zo hevig... dan moet ze weer een paar uur aan die piano om zich af te leiden... en zichzelf weg te buigen van die narigheid. En dat is natuurlijk eigenlijk de mooiste vorm. Als je uh, bij machten bent om zo in het leven te staan... dan heb je het goed voor elkaar. Nou ja, ik denk dat als je met patiënten werkt... die van die onverteerbare trauma's uh, in hun leven hebben gehad... dat je dan al een heel eind bent als, je, als iemand zo ver komt... dat hij in staat is om zelf het initiatief te nemen... zichzelf af te leiden van dat trauma. Ja. Ja. De anesthesisten, uh, want je zei het aan het begin van de uitzending... je hebt ook een aantal uh, mensen uitvoerig geïnterviewd. Ja. Wat voor mensen zijn het? Ik bedoel, als je naar een orkest kijkt, dan kun je typeringen geven van ja, de violisten. Ja, kan je zo heel generaliseren. Ja, geldt dat zeggen? ook in het van, ziekenhuis ja. eigenlijk? Ja, het, ik geloof dat het vroeger wel zo was: dat, dat de anesthesisten altijd zich een beetje onderdanig voelden en, en verlegen mensen waren. En die kom je nu ook nog wel tegen. Maar ik vond dat toch een heel divers uh, scala aan persoonlijkheden, hoor, die ik daar aantrof. Uh, er waren uh, anesthesisten bij die uh, nou ja, eigenlijk net zo zelfbewust en zelfverzekerd zich gedroegen als de chirurg. Dat gaf dan ook wel vaak een, soms een clash in de operatiekamer. Maar ik heb daar ook wel mensen aangetroffen die eigenlijk uh, plezier hadden in het uh, spelen van de tweede viool. En dat is natuurlijk ook echt een eigenschap van mensen. Bij, in de mu muziek zie je dat ook. Dat sommige mensen vinden dat echt enorm bevredigend om ondersteunend te zijn. En nou ja, dan, dan zit je als anesthesist natuurlijk heel goed met je beroepskeuze. Want je bent de tweede viool als het erop nee. aankomt. Nou ja, ik, ik laat ze in dat boek een, een vergelijking maken met het strijdkwartet. He, en dan is de chirurg, de primarius, de eerste viool... die doet het moeilijkste kunstje. Mm -hmm. Maar dat klinkt alleen maar als de cello daar een mooie bas onder speelt. Ja, ja. Zo schrijf je het letterlijk. Want anders is het maar een beetje loos gepiep. He, maar... Het, Pas in die harmonie en met die, met die, met die resonerende bas eronder. Dan gaat het, dat mooie liedje echt bloeien. En zo zou je het in de OK ook uh, kunnen zien. Nou, je kan niet zeggen de een, is, de een of de ander is de baas. Maar je zou wel kunnen zeggen. ze zouden eigenlijk samen een heel hecht team moeten zijn. En heel goed met elkaar overleggen. van nu ga ik die doen. Oh, dan ga je, doe ik het zus. en uh, he, Dat de chirurg ook aan de andere zus vraagt: van, heb ik nog tijd om zus of zo? of vind je het dat we nu afbreken. En ik moet zeggen, daar wordt zo langzamerhand ook aan gewerkt op die afdeling. Ik ben ook wel bij van die simulatiesessies geweest. waar ze met name dit soort overleg aan het oefenen zijn met elkaar. Ja, want hoe gaat dat dan, zo'n simulatie over lucht? Nou, dan hebben ze een hele, hele dure, kunstmatige patiënt. Ja? <laughs> en uh, je kan uh, via een computer, kan, je, uh, kan die patiënt ook van alles uh, kan daarmee, van alles mee gebeuren. En zijn bloeddruk kan ineens zakken. Of uh, Ik weet niet of hij iets kan zeggen. Maar uh, uh, nou ja, er kan van alles mee, waardoor die <laughs> anesthesist heel snel moet beslissen. Oh god, nu gebeurt er dit, dan moet ik dat of dat gaan doen. En, uh, je een kan soort dus, dokter bibben, maar dan anders. Ja, ja, maar je kan dus ook ruzies rondleggen rond die patiënt... Uh... Als heb ik in het boek ook wel geschreven. Ja, ja, ja. Zo'n uroloog die dan zo'n prostaat weg zit te halen. En, en, en daar, daar wordt ontzettend veel vocht bij gebruikt. En dat vocht wordt geabsorbeerd door die kapotte venen uh, van die patiënt. En dat zorgt er dan voor dat die hersenen vol gaan lopen met vocht. En dat nou ja, een levensbedreigende situatie ontstaat er dan. Dus dan moet de anesthesist eigenlijk zeggen... u moet nu ophouden met spoelen, want het gaat verkeerd. Maar als die anesthesist dan niet durft gaat die patiënt dood. Weet je wat? Dus dat is echt nou zo'n situatie waarin eh, dat samenwerken... en begrip voor mekaar standpunten eh, ontwikkeld moet worden. Dus ik vond het wel ontzettend boeiend en leuk... dat ik daar getuige van ja, mocht je was zijn. was gewoon live bij IR. Ja. ja daar ja. komt het ja. toch ja. eigenlijk op neer. Er is nog iets anders dat je beschrijft. Dat is wel een bekend gegeven, geloof ik. Dat er veel uh, verslaving uh, is hè, onder uh, artsen. Ja. Uh, suicide ook. Wat kwam je daarvan tegen op de, op de afdeling? Of in de gesprekken met de mensen? Op de afdeling niet. Uh, maar ik neem aan dat ze dat ook. Aan een bezoeker niet zo snel nee. zouden laten merken. Maar nee, daar niet. Maar, Professor uh, Leur zei tegen ons dat, het, dat, het hem, dat hij het had gezien in het ziekenhuis in Duitsland, waar hij had gewerkt. Ja, maar in het maar ziekenhuis niet in zijn eigen. Nou, het viel mij wel op dat ze ook zelfs in die tijd dat ik daar rondliep, die paar maanden, dat dan de regels voor het uitgeven van die opiumkoffers toch iedere keer weer aangescherpt werden. En dus daar was wel voortdurend aandacht voor. Maar het viel mij vooral op in de interviews uh, dat mensen zeiden dat ze dat dat inderdaad in andere ziekenhuizen waar ze opgeleid waren... of weet ik wat, hè, hadden uh, meegemaakt. Ja. Uh, waar zit het hem in, denk je, dat het zo veelvuldig... of ja, veelvuldig, dat zijn dan van die woorden, moet je altijd mee oppassen. Maar, ja, want er zijn onderzoeken gedaan, geloof ik. Er zijn onderzoeken gedaan naar de frequentie... en dan staan de anesthesiologen bovenaan... daarna de psychiaters, daarna de huisartsen... Um, bij mijn weten is er nooit onderzoek gedaan... naar de persoonlijkheidskenmerken van die groepen. Want ja. zou, ja, daar denk ik dan meteen aan. He? Heeft het iets te maken met uh, bijvoorbeeld... Uh de underdog-positie van de anesthesioloog in het team. Heeft het iets te maken met de persoonlijkheidsstructuur... van de mensen die dat vak kiezen? He, zijn dat verlegen, tobberige mensen? Die misschien wat eerder somber worden dan anderen. Maar daar is nooit onderzoek naar gedaan. Dus dat zijn van mij allemaal maar gissingen en hypotheses. Wat natuurlijk wel zo is, dat als je al van plan bent om je te suicideren... als anesthesist weet je precies wat je daarvoor nodig hebt. Ja. En je hebt de code van de medicijnenkast. He, dus een poging leidt altijd tot resultaat. Ja, de resultaat je zit er heel dichtbij. En je, zit, je, je, je kan die middelen pakken gewoon. Uh -huh. um, uh, het is gek omdat je... Uh, als je dan met die, met die mensen praat... en, en ze uh, van zo dichtbij benadert... dat dat natuurlijk voor hun ook ingewikkeld is... van wat kan ik wel vertellen en wat niet. Wat voor afspraak had je daarover gemaakt? Want je zegt net, ik heb ze uiteraard niet herkenbaar beschreven... maar je kreeg alle vrijheid. Hoe? Ja. hoe, hoe uh, nee, wat... ik kreeg alle vrijheid. Ik was dus in het begin nog met die gedachte uh, over een detective... Uh, nog een beetje aan het spelen. Ja. Dus ik heb in het eerste gesprek ook wel gevraagd... mag ik iemand laten vermoorden en mag er, mogen de mensen verslaafd raken? Nou, dat was allemaal geen enkel probleem. Dus ik voelde me echt vrij. En nee, we hebben eigenlijk verder niets afgesproken... Ik geloof dat ik wel ook gezegd heb in het eerste gesprek... dat ik in ieder geval de patiënten zou anonimiseren. En, ik heb, en het is toen wel zo geweest dat uh, professor Leur en uh, Peter Veerman... de operatieplanner, die hebben het uh, eerste concept gelezen. Ja. En uh, toen heeft Leur mij ook nog aangeraden... om het beeld van een van die chirurgen toch nog een beetje te nuanceren. Haringsma zeker. <laughs> raad ik dan zomaar. <laughs> nou, Een boek van Anne Enquist zonder uh, muziek is natuurlijk geen boek van Anne Enquist. Dus ook in dit geval. Je hebt er geloof ik zelfs weer uh, een, een uh, muziek... Je hebt het gestructureerd aan de hand van. Ja, ik, ik had helemaal geen zin om het boek nou helemaal te gaan plannen... per hoofdstuk of zo. Want ja. ik, ik zat zo lekker in dat onderwerp. Dus het enige wat ik gedaan heb is heel duidelijk die hoofdpersonen... Hè, dat kleine gezinnetje... Uh, neerzetten. En ik heb gedacht, ik ga het opbouwen zoals een sonatenvorm, he? of het eerste deel van een symfonie. Mm. En dat zijn eigenlijk de vier onderdelen van het boek. En verder heb ik het gewoon maar laten ontstaan. En ik moet zeggen, er is geen boek waar ik met zoveel plezier en zoveel gemak aan geschreven heb. Ik was gewoon iedere dag weer benieuwd, wat zouden ze nou weer gaan doen? Ja. Strawinski, altijd mooi, zei je net. Anna, Ehrquist. ja, Oedipus Rex. Kun je zelf uitleggen wat voor rol deze muziek speelt in het boek? In je nieuwe boek? Nou ja, we hadden het over uh, die twee hoofdpersonen: Drik, die, die oudere broer, en Suzanne, zijn vier jaar jongere zusje en uh, zij hebben een vader, een bejaarde man die in een verpleeghuis uh, zit en aan het dementeren is. en uh, nou ja, die speelt ook wel een rol in dat boek. Uh, die kinderen die hebben heel jong hun moeder verloren. Driek was een jaar of vier en Suzanne was net een babytje. en het is onduidelijk hoe dat gegaan is. die vader en moeder gingen uh, toen het baby een, hal, een half jaar was, zes maanden was... gingen ze een week samen wandelen aan de kust van Wales En dan is die moeder naar beneden gedonderd. En het is onduidelijk, is ze door die vader geduwd? Is ze zelf gesprongen? Heeft ze een misstap gemaakt? Wat makkelijk kant. Het is een heel eng pad daar. Jij kent dat pad natuurlijk. Ja, ik heb daar gewandeld. En een keer het... bijna komt. <coughs> nou, het was gewoon heel eng. Dus ja, een ongeluk ligt in een klein hoekje. Maar in ieder geval, uh, die Suzanne en die Drik die gaan regelmatig die vader bezoeken. Die is aan de andere kant van het land. Hij stelt je voor, iets ergens in de achterhoek of zo. En Drik uh, zet dan in zijn auto de oh, oh, Oedipus Rex op. He, natuurlijk uh, de problematiek met de vader. Mm -hmm. Hij moet er zelf om lachen. Maar ja, hij vindt het hele erg mooie muziek. Dus hij zet het gewoon op. En jij moet er zelf ook om lachen. Ja, ja. Hoe gaat het dan eigenlijk als je zo'n verhaal... De, de, de geschiedenis, hij speelt een bijrol, de vader. Maar dit hele verhaal wat je dan ook naar boven laat komen... Is dat met heel veel genoegen? Ik zie namelijk de hele tijd dat genoegen van je om die verhalen te... Ja, ik vind dat verzinnen ontzettend leuk. Ik ben natuurlijk in mijn werk altijd heel erg bezig geweest... met verhalen die mensen mij vertelden over hun eigen leven. En ik heb eigenlijk vanaf het begin van het romanschrijven gemerkt... dat ik het zo ontzettend leuk vind om zelf die verhalen te verzinnen. Dus ik zie zo'n hoofdpersoon voor me... en dan ga ik helemaal bedenken wat die voor voorgeschiedenis heeft. Zodat het psychologisch ook een beetje klopt, weet je wel. Gewoon nog een extra patiënt erbij, ja, maar dan de, helemaal zoals jij hem had. Bedacht. En heel veel van die dingen die ik verzin komen dan helemaal niet in het boek terecht. Maar, maar ja, het kleedt zo'n persoon aan. Het wordt dan een wat levender iemand voor mij. Ja. Die drik, daar, daar begint de roman mee daar opent de roman mee. Is dus psychotherapeut, de oudere broer. En zijn uh, vrouw is net overleden. Ja. Ze hebben samen geen kinderen en uh, een heel lang ziekbed. Ze had kanker en... Dan begint hij weer ja. uh, met zijn eerste patiënt. Ja. Dat heb jij natuurlijk ook meegemaakt nadat je dochter. Ja, toen heb ik ook een, heb ik een aantal jaren niet gewerkt zelfs. Ja, Hoe lang heeft daar tussen gezeten? Ik denk dat ik toen wel 2,5 jaar of drie jaar niet gewerkt heb. Ja. En toen moest je, wat herinner je? Want ik, ik, kon ah ja, wel opeens... ik moest niks natuurlijk, maar je wilde. Uh, ja. Ik, ik zit al uh, 25 jaar in een intervisiegroepje. Dat hebben wij allemaal. Hè? Dat je met een aantal collega's eens in de maand bij elkaar komt. En dan anoniem uh, moeilijke gevallen uit je praktijk voorlegt aan elkaar. Zodat je elkaar een beetje kan corrigeren. Want het is zo'n eenzaam vak. Mm -hmm. Hoe dus vaak kom je dan bij elkaar? Eens in de maand. Ja. En uh, daar ben ik altijd wel naartoe blijven gaan. Ook toen ik zelf niet meer uh, kon werken. Mm -hmm. En op een gegeven moment zeiden mijn collega's in dat groepje... van goh, uh, je praat nou zo uh, uh, enthousiast mee. Wordt het niet tijd dat je weer eens wat gaat doen, gaan, gaan doen? Dus toen ben ik weer, <laughs> ben ik weer begonnen. Ja. En, en uh, uh, ervaarde je dat zelf ook niet zo? Van hé, hey, uh, ik begin weer wat met ze mee te denken. Da da daar moesten zij jou op wijzen. Ja, ik kan me dat niet zo goed meer herinneren hoe dat was. Maar ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Dat ik in het begin natuurlijk een beetje plichtmatig heb gezeten. Want het is goed om er even uit te komen. En doe nou maar en zo. Ja. En dat ik toch steeds meer geïnteresseerd raakte. Of inderdaad mee ging denken mee ging praten. En hoe, hoe gaat dat dan? Als je dan zo'n eerste uh, patiënt weer hebt. Want daar staat natuurlijk nooit iemand bij stil. Of misschien ook wel. Want ja, de psychotherapeut is ook een mens. Maar um, dan zit je daar met een heel nieuw ander leven, of niet? Nee, zo voelde dat niet. Nee, het was meer dat je gewoon weer in het leven van vroeger gleed gedeeld. Ik vond dat eigenlijk heel erg prettig. En is ja. dat dan een vorm van uh, verdoven ook? Of, of moet nee, wat, ik wat is dat eigenlijk je... het verschil tussen verdoven en... want zo heet de roman, verdoven en afleiden? Nou, ik denk dat je met uh, verdoven meer... Uh, bedoelt dat je op een kunstmatige manier alle onaangename prikkels weghoudt? En met het afleiden, uh, dat voelt wat soepeler aan. He, dan kies je bewust voor van nou ik stuur nu mijn gedachten die kant op en ik concentreer me daar even op. En die andere kant die is er gewoon nog wel aanwezig, maar die stoort op dat moment niet. En je weet daar ga ik wel weer naar terug he, als deze concentratieperiode is afgelopen. Dus het is veel soepeler en je hebt veel meer toegang tot uh, beide kanten. En dan ben je gezonder? Dat, zo zou ik het eigenlijk wel ja, geneigd zijn om het zo te beschrijven, ja. ja. En uh, heb jij ook die middelen van verdoven? Zijn er momenten dat je denkt, nu uh, kan ik eigenlijk alleen maar uh, op zoek naar de verdoving? Nou, dat heb ik natuurlijk wel gehad. Maar... Uh... Ja, god, ik denk dat iedereen gaat op een verschillende manier mee om. Het heeft ook niet zoveel zin om dat allemaal te gaan... Uh... Nee, ik denk... Dat is wisselend. Dat is wisselend. Maar het is, een, het is zo dat ik graag grijp niet naar de opium. Dat kunnen we, <laughs> kunnen we wel stellen. <laughs> en is dat verlangen er wel eens? Nou ja, ik, zei, ik, ik ben eigenlijk toch... Misschien is dat ook weer een preoccupatie vanuit het vak, hoor. Dat ik eigenlijk toch altijd liever weet hoe de dingen zijn... dan dat je nou je ogen ervoor sluit. Het maar is ook... het is, ja, dat, dat, dat wisselt, hoor. Er zijn natuurlijk ook wel dingen... Uh, ja, dan denk je aan de, de, de toestand in de wereld of zo... Mm -hmm. hè, die zo onwrikbaar zijn... en zo, waar je zo helemaal geen macht over hebt... dat je denkt, nou ja, daar hou ik me maar gewoon niet mee bezig... Ja. Ja, wat je net, want je vertelde net voor de uitzending dat je vanavond bij Pauw en Witteman zit. En dan uh, de economie, uh, uh, de militaire Het Palestijnse conflict. Het Palestijnse weet je. conflict. Ja, nee, dat zijn dingen uh, waar ik gewoon maar heel de kranten over lees. Ja, nee, inderdaad. Ja. Dus daar sluit ik me voor af. Maar goed, je kunt ook bedenken van dat wat dichterbij is, is, is hanteerbaarder. Of, uh... Ja, maar daar kan ik me dan ook vreselijk over opwinden. En hetzelfde machteloze gevoel over hebben. Bijvoorbeeld over die regering die we nu hebben. En die bezuinigingen die ze afgekondigd hebben op de cultuur en op de, op de geestelijke gezondheidszorg. Ja. En dat dédain waarmee ze spreken over mensen die op die gebieden werkzaam zijn... kan ik me echt ontzettend kwaad overmaken. Dat is totaal onproductief, want die mensen luisteren niet... en laten zich niet adviseren. Maar heb doe dan wel. Nee, ik woord? kan niks doen, dat is juist zo erg. Dit boek, hè, heeft het je eigenlijk iets... want ik zie jou de hele tijd uh, stralen als je over het boek mm. uh, spreekt. Terwijl uh, je eigenlijk dacht van nou, dat was het. Er is geen boek meer, dan is dit er nu. Heeft het, heeft het iets aangeboord waardoor je denkt... oh, nou maar dan, uh, als ik het zo kan doen... dan zit er nog wel een boek en nog een boek. Ja, maar heeft ik zou iets? niet weten waarover. Ik ben eigenlijk nu meer bezig met afkikken. Uh, vooral nu het af is. En ik heb het vorige week gepresenteerd op de afdeling. En dan zie je, nou dan komen ze allemaal. En dan zijn ze hartstikke blij. En, ja, toen dacht ik echt... Nou, op deze manier wil ik wel schrijver zijn. Want uh, dan heb je te maken met een zaal... met 60 of 70 mensen... die allemaal gewoon heel blij zijn... met het boek wat je hebt geschreven. Zo wil ik het wel hebben. En He, niet dat literaire gemuggezift... en de <lacht> stijl deugt, dit is niet goed stad, Maar gewoon blij dat, dat ik dat boek heb geschreven. Dus toen ging ik echt heel tevreden naar huis. Maar ik, ja, ik vind het gewoon lastig dat dat afgelopen is. Ik had nog wel een halfjaartje mee willen lopen. Ja. Vanwege <lacht> de spanning daar... En de... ja, ik vond het een fascinerend vak en ik vond, ik vond het leuk om, om te zien, wat zijn dat nou voor mensen en ja, je leert ze een beetje kennen, dus ja, ik had... Ik vind het gewoon jammer dat het afgelopen is. En is er al iemand die het boek inmiddels gelezen heeft? Je hebt het vorige week daar gebracht. Nou ja, de, stapel. Hoe de, de ging dat? hoogleraar had het dus gelezen. En de operatieplanner. En uh, nou, nu zijn er veel meer. Ja, ze zijn nu allemaal aan het lezen. En ik hoorde gisteren, toen was de officiële presentatie... hoorde ik van uh, Stefan Leur... dat hij allemaal leuke commentaren en uh, geestdriftige reacties uh, krijgt. Dus ik denk dat het wel goed gaat. Ja. Wat dat betreft lijkt het natuurlijk eigenlijk ook op optreden op dat moment. Hè? Dat jij het publiek hebt, dat reageert op jouw boek... in plaats van die literaire critici. Die, uh... Toch? Jij ja. hebt nu echt een publiek voor wie ja. je het... Ja, dat is waar. Dat het, iets, dat het een beetje vergelijkbaar is met die optredens... die ik met Ivo Jansen ja. doe, hè? die muziektheaterdingen. Uh, ja. Wat komt er op die tegel te staan, Anne Enquist? Heb je daar enig idee van? Ik geloof dat ik vorige keer iets over Bach geschreven heb. Maar... <laughs> ik zou denken, volhouden. Zoiets wat ja. ik ook gedaan heb. Van, je hebt geen boek meer om te schrijven, maar dan komt er weer wat. En dan moet je gaan zitten. Dank je wel, Anna Enquist. De Verdovers, zo uh, heet de nieuwe roman. En uh, het is dus allemaal tot stand gekomen op het VUMC. Op de afdeling anesthesiologie. Anesthesie. Uh, zo dadelijk, op deze zender, op de Europese Dag tegen Mensenhandel... praat Margreet Rijntjes van twee dingen met Hanka Mongaar... van de organisatie Fair Work. Ze komt jaarlijks duizenden moderne slaven tegen. Daarover gaat het gesprek. En een gesprek met Dirk van der Plas. Hoort al twaalf jaar lang, 24 uur per dag, een lage bromtoon. Het sloopt hem zowel fysiek als mentaal. En daarover spreekt Dirk van der Plas met Margreet Rijntjes En een naja. Nou gaat Christine Hemrecht een boek publiceren. Ja, nee, Het zij gaat heeft... lekker door met ja, dat hele project. Ja. Ja. En zij heeft geloof ik op de afdeling... Hematologie. Hematologie. Over bloed gaat het dus. Ja. Dank je wel. En veel plezier bij Paul en Witteman vanavond. Dank je. Dank mevrouw Enquist. Dit was aflevering 2362. Ja, 2362. Morgen praten wij met journalist Bas Bartman over zijn grote Rinus Michels biografie. Tot dan. Radio 1. E. Kenstof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Op de banken. 9 inningen zijn al 2 man uit. Kippenvel. Oliveira wordt hij de laatste nul? Ja, dat wordt hij. Randa! van del mondo! En Nederland is wereldkampioen. Wereldkampioen. Dat kleine kikkerlandje. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Kersgeschenkens stress. Ga gewoon naar tintelingen.nl. Tintelingen.nl. Ik wil in het midden.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 Een echte baas bepaalt zelf uit welke kerstgeschenken zijn medewerkers kiezen. Dit is Radio 1.